Dit is Jeroen Tjepkema met het nos journal. Het Israëlische leger voert nu grondaanvallen uit in de hele Gaza-strook, zegt een woordvoerder. Aanvankelijk richtte het leger zich op het noorden van Gaza... In het begin van de oorlog riep Israël Gazanen daar dan ook op om naar het zuiden te gaan. Maar de afgelopen dagen verspreidt het leger ook flyers in het zuiden. Palestijnen in en rondom de stad Yunis worden opgeroepen om daar te vertrekken. Volgens Israël houden leiders van Hamas zich inmiddels in het zuiden op... en worden de aanvallen daar opgeschroefd. Het internationaal strafhof in Den Haag wil het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden... door Israël en Hamas intensiveren. De hoofdaanklager van het hof heeft dat gezegd na een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij sprak daar met slachtoffers aan beide kanten. Israël herkent het internationaal straf of niet? Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze twee vrachtschepen in de Rode Zee hebben aangevallen. De schepen hebben volgens de Houthis een relatie met Israël omdat ze ook Israëlische eigenaren zouden hebben. Volgens onbevestigde berichten is ook een Amerikaans oorlogsschip... in de Rode Zee beschoten, maar de Houthis ontkennen dat ze daarachter zitten. Het Pentagon wil er nog niets over zeggen... maar een anonieme bron binnen de Amerikaanse regering zegt tegen ABC News... dat het Amerikaanse schip betrokken was bij het incident. Het zou drones uit de lucht hebben gehaald. Verkenner Ronald Plasterk gaat morgen verder met zijn gesprekken. Hij ontvangt achtereenvolgens PVV-leider Wilders... Caroline van der Plas van de BWB, VVD-leider Dylan Jessugus en Pieter Omtzigt van NSC. Voor het weekend zei Plasterk al dat er een tweede gespreksronde nodig is... maar hij zei dat het niet nodig is om weer met alle partijleiders te spreken. Het weer op steeds meer plaatsen sneeuw. kan 1 tot 5 centimeter blijven liggen. Later vanavond vanuit het zuiden droog, maar in het noordoosten sneeuwt het tot diep in de nacht. Morgen bewolkt en een mix van regen en natte sneeuw en dan wordt het 1 tot 4 graden.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 Op terug bij Piesel Radio Show 1570. We hebben het uh, holiday season zijn we van start gegaan. Dat doen we dan. Eens even kijken. Ja, het is een heel oud CD. -tje. Ik zal hem uh, toch maar even bijpakken. Christmas Memories van Ed Goomer Edwin Evans. En, uh, gemaakt in... Ja, eens even kijken. Hebben we nog een jaartalletje? Nou, in ieder geval ergens in de vorige eeuw. En het uh, duurt uh, 50 minuten op 1 seconde na. En, gewoon, en zo gaat het ook 50 minuten achter elkaar door. Hein? Je zit hem op repeat. En je hebt een hele avond kerstmuziek. Goed, terug naar 1570. Niet het jaartal, maar de Peaceful Radio Show. En dat uh, gaat Ananta Die gaat dat zo uh, aftrappen met Across Valley River. Daarna... Timothy Crane, Under the Sun. Nou, ja, zo af en toe nog een zonnetje. En dan uiteindelijk... Uh, ...track 3 met Tim Ponzek. En dat, dan begint de kerstmuziek... Kerstmis, Christmas by Candlelight. Dat is een, uh, zelfs een... Uh, ...een vokaal nummer, ja. Een die, uh, ...die heeft een, uh, ook een... een taneboom, ook een heel bekend nummer natuurlijk... Uh, maar daar heeft ze ook weer een hele eigen interpretatie aan uh, gegeven. Dus uh, het lijkt er eigenlijk helemaal niet op. Maar dat uh, maakt het juist zo lekker. Pizzolradio.info, daar vind je deze show terug in uh, geluid en in, uh, nou, in playlist natuurlijk. Veel luisterplezier. One for you, one for me Christmas by candlelight They flicker like a starry night We love each other so We share in the glow Of Christmas by candlelight All the world is love tonight A special time For being in love A special time for being in love What a special time Merry Christmas. I'm Grijas from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. William Ogbinson and you're listening to Peaceful Radio.